Radio Veronica. Met het nieuws. Het is tien uur. Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De NS is bezig met een grote actie tegen zwartrijders. Die is op station Voorburg bij Den Haag. Alle treinen worden stilgezet, ook Intercities die normaal gesproken doorrijden. Er staat een team van tientallen conducteurs klaar die iedereen controleert. Wie geen kaartje heeft, moet meteen uitstappen en een boete betalen. Er komen meer AED's in arme buurten. Het kabinet trekt er een half miljoen euro voor uit en mogelijk komt er later nog meer bij. Dat geld is niet alleen voor de draagbare hartstarters, maar ook om mensen te werven die die dingen kunnen bedienen. AED's blijken nu nog vooral in rijkere wijken te hangen. Er gaat een hoop veranderen in de duinen van het Noord-Hollandse Schorrel. Mensen die daar een hond willen uitlaten... moeten hem straks verplicht aanleiden. Zo moet voorkomen worden dat ze overal poepen... wat slecht zou zijn voor kwetsbare planten... De baasjes hebben het over mishandeling, onder willen lekker rennen, zeggen ze. En de legendarische zangeres Barbara Streisand gaat misschien optreden tijdens de uitreiking van de Oscars. Het is de bedoeling dat ze The Way We Were gaat zingen tijdens het blokje over overleden Hollywoodsterren. Denk aan Robert Redford, Diana Keaton en Gene Hackman. De Oscars zijn over ruime maand. Het Veronica Weer van Weer Online... Het is droog, het is helder, geen wolkje aan de lucht. Vannacht koelt het af naar minimaal 1 graad. In het noorden is er wel kans op mist, maar morgenochtend is dat alweer weg. Het wordt morgen sowieso een zonnige dag met temperaturen van 15 tot 19 graden. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept, dus wat zit je nog?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 have been <laughs>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 Veronica. There's something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 You were Veronica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 Mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Veronica. De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen: 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht?